Overijssel. Kijk op, ik ga Zeven naar Deventoest. uur. Freddy van met het NOS-journaal. Woningcorporatie Vestia gaat de huren voor nieuwe huurders met 9% verhogen... en meer woningen verkopen. Vestia kwam in acute geldnood door speculatie op de beurs. Directeur Erik Staal, die gedwongen opstapte, krijgt een pensioen van 3,5 miljoen euro mee. De Woonbond noemt het schandalig dat Vestia de financiële problemen op huurders afwentelt.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 De wijk Baba Ammer is zwaar getroffen door wekenlange aanvallen van het leger. Gisteren gaf het vrije Syrische leger de strijd in de wijk op... nadat de regering had gedreigd met een groot offensief. Minister De Jager heeft na de ministerraad gezegd... dat hij niet bij de Europese Commissie gaat bedelen... om een soepele houding ten opzichte van de Nederlandse begroting. Nederland moet zich aan de Europese begrotingsregels houden, vindt hij. Gisteren berekende het Centraal Planbureau dat Nederland volgend jaar afstevend op een begrotingstekort van 4,5 procent. Dat is te veel. De minister voegde er wel aan toe dat de begrotingsregels enige ruimte zouden kunnen bieden.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 Dit was het NOS Journaal. AWB-verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat voor Zoetewoude een file van vijf kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat voor Hoogmade drie kilometer. De N14 van Leidsendam naar Den Haag is dicht bij Leidsendam. Dat komt door een ongeluk. Zin in een goed boek...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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom. Vanavond te gast Rutger Bregman. En Rutger is 23 jaar oud. Hij is historicus en hij is de schrijver van het boek. Met de kennis van toen... En dat boek, Net Verschenen, dat gaat over actuele problemen... in het licht van de geschiedenis gezien. We gaan vanavond dus praten over Fortuin, over Wilders zal het gaan. Het zal over populisme gaan, het zal over Job Cohen gaan... het zal wellicht ook gaan over onze ongelooflijke nostalgische hang... naar het verleden en wat die op dit moment te betekenen heeft. En Ik begin even, Rutger, als je het goed vindt, want je weet je ook in kranten, zoals vanochtend op de opiniepagina van de Volkskrant. Daar stel je aan het uh, begin van het verhaal... politieke zeden schrikken het aanstormend talent af. Daar schrijf je. En dan gaan we, gaan we die vraag ook straks beantwoord krijgen. De politieke aartsvader van Nederland, Johan Rudolf Thorbecke fluisterde. Als hij sprak, verzamelden de Kamerleden zich om hem heen... om maar niets te missen van wat de grootste staatsman alle tijden te zeggen had. Wat zou Torbekke hebben gedaan als een Rutge Kassikum hem had gevraagd... of hij nog had geneukt de laatste tijd? Nou, die bewaren we voor straks. De politieke zeden. Wat was de aanleiding trouwens dat je dit stuk schreef? Nou, er was een uh, discussie... Uh die denk ik denk veel mensen wel hebben gezien, uh, uh, bij Pauw Witteman... van de hoogleraar Kinniging, die zich een uh, klein beetje onverschoft had gedragen... tegenover presentators van Pauwnieuws, wat dat betreft uh, de omgekeerde wereld. Uh, en dat gedreigd ze in de plom te gooien. En hij had een betoog gehouden voor het eigenlijk volledig verbieden van televisie op het Binnenhof. En uh, nou ja iedereen had natuurlijk meteen spot en honen over me van wat een idioot idee. Um, maar een deel van zijn argumentatie die erachter zat, was volgens mij wel degelijk... Uh, uh, in orde. Namelijk wat hij zei is dat er een heleboel jonge, gedreven, enthousiaste, intelligente mensen zijn, uh, wat ik ook om me heen zie, die uh, heel erg geïnteresseerd zijn in politiek en die daar heel graag iets mee willen doen, maar zich enorm voelen afgeschrikt door het politieke bedrijf. En uh, nu is het natuurlijk absoluut geen oplossing om uh, uh, ja, een Noord-Koreaanse oplossing als uh, televisie verbieden of iets dergelijks. Daar heb je wel eens zit... over gefantaseerd, Beschrijf nou, dus... schrijf je in dat stuk. <laughs> nou ja, waar ik wel eens over heb nagedacht, van, zouden we niet eens een testje kunnen invoeren? Dat iedereen die moet gaan stemmen, van, uh, dat hij eerst een paar basale vragen moet beantwoorden van hoeveel zetels zitten er in de kamer of iets dergelijks. En dan valt meteen de helft af. Maar goed, dat is allemaal... Ja, die, zou je, dus dat zou, dat is... die zou je dan niet meer willen laten stemmen. Nou ja, dat zou misschien een optie zijn. Maar dat, dat soort dingen stuit altijd op het heel simpele ja. praktische probleem: van... ja, wie gaat dat testje maken? Die wordt al snel een soort van dictator. Dus het is eigenlijk een hele ongure oplossing. Maar het is een, het is een democratisch tekort waar we mee zitten. En ook in deze samenleving waar in media steeds grotere rol gaan spelen: dat er heel veel capabele mensen die geïnteresseerd zijn in de inhoud, eh, politiek niet meer interessant vinden. Of in ieder geval, ze vinden de politieke vraagstukken nog wel interessant. Maar ze vinden de politieke praktijk, vinden ze eigenlijk afschuwelijk. En die vinden ze gewoon, uh, ja, uh, de figuren die erin rondlopen, middelmatig. En het trekt ze niet aan, een politieke carrière. Wat en dat vind, is zonde. Wat vind jij bijvoorbeeld zelf uh, uh, vervelend aan, het, aan de politiek... zoals die op dit moment in Nederland wordt bedreven... waardoor jij, een, hey, ik zeg al, je bent een jonge historicus... dus je zou ook gewoon de politiek in kunnen. Je zou in de Tweede Kamer kunnen komen. Waarom wil je dat niet? Ja, dat, het zijn een beetje de standaardbezwaren, dus het gaat veel om beeldvorming, het gaat weinig om inhoud. Het is, uh, het is heel erg moeilijk om als, als iemand die uh, een genuanceerde visie heeft op een bepaald probleem. Ik ben zelf iemand die zich echt in het, in het midden van het politieke spectrum bevindt, ietsje links daarvan. Nou, Het is ontzettend moeilijk tegenwoordig om dat verhaal geloofwaardig voor het daglicht te brengen. Want binnen no time begint het geschreeuw van ja, wees nou eens duidelijk en... En noem maar op, terwijl juist volgens mij heel veel oplossingen... die moeten de nuance zoeken en die moeten het compromis ook zoeken. Dat is uiteindelijk politiek. En dat is heel lastig om dat uh, duidelijk voor het voet te brengen. De vraag is dan natuurlijk ook, hoe is dat politieke klimaat zo gekomen? Ja, uh, een beetje het standaard antwoord op die vraag is... ja, de televisie heeft het gedaan en uh, de moderne media. En uh, ik denk dat dat deels waar is. Eigenlijk, eigenlijk zie je al vanaf uh, halverwege de 19e eeuw als er een aantal... Uh, Zitten we bij... Uh, uh, we, we komen al bij Toorbeek. Ja, we komen, we komen er al bij. Ja. Uh, als er eigenlijk massamedia aan, aan het opkomen zijn... Dus uh, denk aan... aan uh, je hebt eerst communicatiemiddelen als de Telegraaf... en later komt dan radio, nog veel later televisie. Uh, maar daarvoor had je eigenlijk al de, de, de, de krant... en die kon steeds beter gedrukt worden. En eigenlijk de eerste... Echt een massamedium is volgens mij de, de penny press. Dat je voor een heel uh, goedkope. Uh, kon je eigenlijk een, een blaadje kopen. waar uh, eigenlijk vooral misdaad en roddel in stond. En uh, het kwam eerst in Amerika op en waaide toen over. En uh, wat je eigenlijk ziet, is dat zodra uh, media zich gaan richten op een groot publiek. en dan heb ik het niet over tienduizend, uh, honderdduizend, 10 maar echt over miljoenen mensen. dan zie je eigenlijk meteen de verplatting optreden. Dan zie je eigenlijk meteen dat uh, ja, dingen. Meer, het gaat meer over misdaad, het gaat meer over. Uh, de akkevietjes van de dag. En het moet het interessante vorm hebben. Want anders haal je gewoon niet meer dat grote publiek. Dus ik heb wel eens nagedacht of zo'n programma als De Wereld Daardoor. waar natuurlijk altijd veel kritiek op is. van ja, het is te makkelijk en het is te simpel en het gaat te snel. en het is niet inhoudelijk genoeg. en uh, het is niet altijd even integer. Uh, ja, of ze het ook anders zouden kunnen doen. En volgens mij is het antwoord nee. Want dan zie je meteen je kijkcijfers uh, dalen. Dus als je eigenlijk een massapubliek wil bereiken... dat is volgens mij iets wat al sinds de 19e eeuw zo is... dan moet je aan, aan je vorm gaan schaven. En uh, dat is... Uh, ja, zo is het nu helemaal. Ja, oké. Okay. Maar het gevolg daarvan is wel dat... en daar gaat het om, daar gaat het in dat volkshandstuk van jou vanochtend over... dat dus heel veel jonge mensen... Met, uh, met hersens die de politiek in zouden kunnen. Denken, ja, daar ga ik gewoon niet in. Dat is ja. alleen maar een soort zwart wit ja, ik, ik heb er ook geen oplossing voor, eerlijk gezegd. Dat is misschien een beetje teleurstellend. Maar uh, ik eindig mijn stuk ook een beetje met een, uh, ja, met een zwarte noot. Van ja, dan maar liever stukjes schrijven aan de zijlijn. Dat klikt een beetje. Uh, Laf misschien. En misschien ook wel een beetje uit de hoogte. Je kijkt me nu heel verwachtingsvol aan. Ja. Alsof ik het moet gaan. Maken. Maar nou, daar, daar, laten we dit even bewaren voor verderop in het gesprek. Of het laf is of niet. Mm. Want er is, en dat spreekt ook uit je boek. En dat is ook een boek dat je nu overigens gaat maken. Een verlangen naar grote verhalen. Mm -hmm. Uit je werk. En wat dat dan te betekenen zou kunnen hebben. Maar laten we nog even, even uh, blijven bij, uh, bij de krant. Want... Ook in de krant uh, werd er deze dagen geschreven... over dat, uh, dat Roembrugde-debat van uh, Fortuin tien jaar geleden. Dat is dat debat met, met, met Melkert op, uh, op, uh, op televisie. Herinner je, je dat? Ja, zeker. Toen was je dertien. Ja, toen begon ik net een beetje mijn, begon mijn politieke bewustzijn... Uh, of überhaupt mijn, uh, mijn bewustzijn zich een beetje te ontwaken. En ik kan me dat nog wel goed herinneren, ja. Dat we dat, uh, dat aan het kijken waren. We, we waren. Thuis waren we nogal anti Fortuin. Ik ben een beetje in een links-liberaal milieu opgegroeid... En uh, ik keek dat laatst, laatst een, tijdje, een tijdje geleden keek dat weer eens terug. En ik zie ook dat de herinneringen zijn volstrekt onbetrouwbaar. In heel veel mogelijke opzichten. En ik had een soort van het idee van ik ga terugkijken naar een debat... wat uh, eigenlijk een soort van het begin van het populisme markeert. En uh, ja, lompe redeneringen en het zal wel erg op de vormen gericht zijn. En tot mijn totale verbazing bleek eigenlijk, uh, eigenlijk... ik kan iedereen aanraden om het nog eens na te kijken op YouTube... dat het eigenlijk een behoorlijk inhoudelijk debat was. Waarin vooral Fortuyn eigenlijk nou, behoorlijk lang aan het woord was, monologen, haalt cijfers aan, rapporten, noem maar maar op. Ik dacht in één keer van, wat is het snel gegaan eigenlijk? Dat dat eigenlijk, als, als dat dan het begin van het, van het Nederlandse populisme zou moeten zijn, dat debat. Ik vond eigenlijk nog best een aardig debat. En eh, ik bedoel, als je van de afgelopen verkiezingen van eh, die, die lijsttrekkersdebatten van RTL bekijkt, dat heeft... Natuurlijk, eigenlijk met, met inhoud bijna niets meer te maken. Het zijn hele korte pitches van één minuut. Dat je even snel wat moet roepen en hopen dat je net een paar rake dingen hebt gezegd. Hoe komt het nou, dat het nou, zo in je hoofd zit? Ja, ik denk dat dat een beetje door uh, ja, het onbetrouwbare herinneringen. Je hebt een soort van het idee van toen is het begonnen, het populisme, maar het is nog behoorlijk veranderd. En ik, ik vond uh, Fortuin ook een stuk sympathieker figuur... dan dat hij in mijn herinnering was, eigenlijk. Ik vond hem ook veel grappiger dan ik dacht dat, hij, uh, dat, dat, hij, dat ik hem als 13, 14-jarige vond. Dus, Ziet er uh... mensen jou te binnen? Als je met historicus... Hè, als je aan, a, hieraan denkt, mm -hmm. aan, aan, aan, aan politici die op een foute manier... In je, in je, zich in je herinnering hebben genesteld... dat is bij Fortuin dus gebeurd, in ieder ja. geval. Ja. Nou ja, verder, verder zou ik niet precies iets weten. En het is ook, het is ook heel lastig om... Eh, en dat, dat, dat is ook het probleem van het, van het vak geschiedenis natuurlijk. Ik schrijf over die toorbekken en hoe die gereageerd zou hebben op het Kastrikum. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk geen idee, want we weten dat niet precies hoe die was. Maar als hij fluisterde in de Tweede Kamer, wat ik fascinerend vind, hij fluisterde ja. en dan... Kwamen de mensen om hem heen staan. Nou, het is echt het totaal tegenovergestelde van nu. Natuurlijk, Tuurlijk, we hebben een microfoon. Maar ik bedoel, je kan beter een stapje terug doen. Zodat je niet. Uh, het is ook wordt he? ja, Het precies. is ook wat in de kotvader uh, ja. gebeurt. Hè? Als de echte grote boeven iets belangrijks zeggen, maar dan moet je fluisteren. Maar wat het een, voor autoriteit en een staatsmanschap uitstraalt, eigenlijk. Als je, als je dat kan doen. En zijn grote tegenstander Groen van Perinser stond er ook onbekend. Dat het een, een zacht spreker wa was. Je had het net over fortuin en zijn. Mm -hmm. en zijn ook, ook, ook zijn. Nou, eigenlijk zijn. Toch ook feiten noemde hij. Hè? Zijn, zijn, uh, en cijfers mm -hmm. die hij die, die, die te sprake bracht, die hij kende. Dan kunnen we meteen weer de sprong naar nu maken, want we zitten met een enorm financieel probleem. Zoals niemand zal zijn ontgaan. En dan hebben we daar een Geert Wilders die, die roept: Ja, ik ben niet zo geïnteresseerd in, in cijfers. Ja. Wat denk je dan? E eerlijk gezegd een beetje een dubbel gevoel. Er zit, oh, dat een, bepaalde, is altijd goed. Er zit een bepaalde wijsheid natuurlijk in zo'n opmerking. Pardon, zeg het nog even. Er zit een bepaalde wijsheid, denk ik, in zo'n opmerking. Want we zijn nou eenmaal enorm geobsedeerd met cijfers. En we denken dat ons uh, bruto nationaal geluk ook afhangt van ons bruto nationaal product. En uh, ik denk dat het ook wel is. Ik bedoel, de, de meneer wordt volledig gedomineerd door de economische crisis. Terwijl... Uh, ja allerlei sociologische en psychologische onderzoeken... toch echt heel duidelijk aanwijzen... dat ons werkelijk levensgeluk van hele andere dingen afhangt. En dit klinkt natuurlijk ongelooflijk als een cliché. En iedereen weet het. Geld of veel geld maakt niet gelukkig. Maar ik vind het toch wel wonderlijk... dat het, dan het gehele gevoel van crisis daar wel aan ontlenen. Um, dus dat enerzijds. Er zit een bepaalde wijsheid in zo'n opmerking. Maar er zit ook wel een, een, een gemakzucht in van... Um, ja, die cijfertjes, daar heb ik nu even niet zo'n zin om in te verdiepen. En dat is natuurlijk ook wel zoals hij, zoals hij vaker in dit soort discussies staat. Van, uh, en sowieso heeft de, de PVV wel de reputatie om niet zo heel geïnteresseerd te zijn in statistiek. Tenzij het natuurlijk gaat om de overtegenwoordiging van Marokkanen in de criminaliteit. dan vinden ze het in één keer heel leuk statistiek. Maar je hebt dat beroemde fragment van uh, hoe heet ze ook weer, Lilian Helder geloof ik. Heet ze zo? In ieder geval, die. Uh, die die had het over statistiek en appels met peren vergelijken. Ze is een heel mooi YouTube-fragmentje over. Dat echt overduidelijk is dat ze eigenlijk geen kaas gegeten heeft... van hoe statistiek überhaupt eigenlijk in elkaar zit. Als je over dit populisme nadenkt, hè, Van Wilders... waar denk je dan in historisch verband aan? Um, ja, er zijn een paar parallellen die je kan trekken. Er wordt altijd de boerenpartij wordt genoemd. Uh, Boekoekoek. En, ja, en, uh, en Jan Maat wordt genoemd. Als je heel ver terug wil gaan, dan worden de Patriotten wel eens genoemd. Dat is een beweging uh, uit... Uh, even kijken, dan zitten we in de 18e eeuw, als ik het wel heb. En... Uh, maar ik vind dat altijd een beetje geforceerde vergelijking, eerlijk gezegd. Volgens mij heeft het huidige populisme waar we het nu over hebben... Ja, dat hebben, is natuurlijk ook het gevaar van je vak, hè? De, de, de historische ja, vergelijking. Dat, ja, dat is zeker zo. Want? Nou ja, ik heb een boek geschreven met de kennis van toen... waar ik voortdurend eh, vergelijkingen zit te maken. En dat is eigenlijk een beetje tegen, tegen de aard van het vak in. Dit is eigenlijk iets wat mij geleerd is al vroeg in het eerste jaar van... Ja, mag eigenlijk niet. Het is niet, uh, niet de bedoeling. Het is niet uh, wetenschappelijk. Het is niet degelijk. En uh, ik geloof dat het wel kan. Ik geloof dat je wel echt iets van geschiedenis kan leren. door uh, vergelijkingen te maken. Door voortdurend uh, tussen periodes van vroeger. Dus inderdaad, populisten van vroeger en populisten van nu. Uh, maar het moeten wel de goede vergelijkingen zijn. En je moet ze goed onderbouwen. Want geschiedenis heeft nou helemaal een beetje het, uh, het grabbelton-effect. Dus zoek een standpunt uit dat je interessant vindt klinken. En je kan er zo allerlei historische parallellen bij trekken. En, uh... en daar schiet je dus vervolgens helemaal niks mee op? Nee, als je, als je het niet goed onderbouwt, niet. Ik zal een voorbeeld geven, het, of een van de bekendste voorbeelden van het grabbelton-effect is uh, bijvoorbeeld de oorlog in Irak. Je zegt, ik ben voor de oorlog in Irak, omdat uh, uh, we anders een soort vanzelfde situatie krijgen als met het, uh, con het congres van München. En dan is het appeasement en dan zijn wij een soort van chamberlain die terugkomt. En Dat is allemaal voor de oorlog. In ja. Ja. Dus als we het niet doen, dan is het appeasement. En dan heb je een hele mooie historische vergelijking gemaakt om je punt te maken. We moeten nu ingrijpen. Um, maar je kan ook prima de andere vergelijking maken. Je kan zeggen, ja, maar dan krijgen we een soort van situatie... als na het verdrag van Versailles, na de Eerste Wereldoorlog... dat we eigenlijk veel te strenge maatregelen treffen. En dat we daardoor een soort van... Uh, ja, een nieuwe uh, uh, land creëren waarin, waarin dingen allemaal misgaan. En dat uiteindelijk uitmondt in de Tweede Wereldoorlog. Dus snap je, als je, als je een beetje uh, handig bent... dan kan je natuurlijk allerlei van dit soort redeneringen gebruiken... om voor je, voor je karretje te spannen. En dat is eigenlijk de frustratie waaruit mijn boek voortkomt, is dat ik dat heel veel uh, zie en, en zag in de politiek. En uh, onder opiniemakers en columnisten en tv-personen... die eigenlijk uh, voortdurend het verleden erbij halen en voor hun kallertjes Maar spannen. op een foute manier. Maar op, op mijn zin, foute manier, ja. Geef nog eens een voorbeeld van iets wat dan op een... Hè, want daar zitten we middenin met de kennis van toen. En dat is het boek dat vanavond in Brands met boeken hier op tafel ligt... want ik praat met de schrijver Rutge Bregman. Nog een voorbeeld. En dan kom ik zo weer ook heel gewieks terug bij, bij Wilders... Ja. Want je zei, ja, je moet oppassen met die historische vergelijkingen. Maar ja, je wilt ze wel maken. Ja. Dus die, die, hou, die hebben we dan nog even te goed. Maar noem er één die dan te, die, die, die te pas en te onpas wordt gemaakt... waarvan jij denkt, ja, kom op. Ja, nou ja, je hebt altijd, Ik heb altijd een beetje een dubbel gevoel ten opzichte van, uh, van Wilders en zijn partij. Omdat die enerzijds... Uh, ja, maar wacht even. Wilders ik... bewaren we nog ja. even. Je mag een ander voorbeeld geven. Een ander voorbeeld. Ja, Ik moet toch iets dan zeggen over... Nou, laat, ik, laat ik dit voorbeeld geven. Uh, er is een tijd lang veel ophef geweest over... Of we uh, in, het, in het huidige populisme een soort van nieuw fascisme zouden, zouden zien. En dat er een soort van terugkeer zou zijn. Rob Riemen heeft dat boekje geschreven. Eeuwige terugkeer van het fascisme. Waarin de PVV met de NSB wordt verpleken. Ja, ook exact. geen politieke partij, maar een beweging. En een soort van, eigenlijk dan wordt ook de historische vergelijking gebruikt... om te zeggen van jongens, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Als we, de, als we hier appeasement voor uh, inzetten, dan, uh, dan kunnen we het wel schudden. Wat is appeasement? En, uh, ja, Appeasement dat je het soort van uh, het even gedoogt. Ja. Uh, waar, waar Nederlanders natuurlijk uh, heel goed in zijn. Maar zeggen van ja, we maken er nu even geen punt van. Uh, het hoort er even bij. We kunnen misschien zelfs met ze samenwerken in een gedoogconstructie. En daar hebben zij zijn heel fel tegen van leer getrokken, Met die hele zware beladen vergelijking eigenlijk. En ik vind dat niet zo'n sterke vergelijking. En dat komt eigenlijk omdat uh, wij, wij doorgaans geneigd zijn... In het dagelijks leven om heel erg uh, teleologisch, om het met een moeilijk woord uh, te zeggen, na te denken over het verleden. Wat bedoel ik daarmee? Uh, Teleologisch, er zit het woord telos in, het Griekse uh, voor doel. Dus we hebben altijd het idee dat het de geschiedenis ergens heen gaat... een bepaald doel heeft. En als wij bijvoorbeeld nadenken over uh, Adolf Hitler uh, in, uh, als baby of als jongere... of als hij uh, zijn lelijke schilderijtjes zit te maken ergens in Wenen... of zich te, bezat in een kroeg daar... dan denken wij altijd teleologisch over die man. We denken altijd... En daar is het geëindigd. En dan denken wij aan nou, Auschwitz en de hele Santacraaf komt voorbij. Denken, ja. Exact. Dus als je zegt van... Ja, ik wil het alleen vergelijken met de opkomst van het fascisme. Dat is wat, wat Rob Riemen wil. Ik wil het niet vergelijken met de uitkomst. Dan doe je eigenlijk iets wat niet kan. Want mensen denken altijd bij het fascisme. denken ze aan waar het op uit is gekomen. Dus je, ik vind dat als je dat in het publieke debat dat soort vergelijkingen inzet... Ja, dan, uh, dan vind ik eigenlijk dat je iemand beschuldigt van... dat die impotentie heel erg gewelddadig kan worden. En dat het, dat het een gevaar voor de democratie is. En volgens mij is dat een demagogische onzinvergelijking. Dat, dat is uh, in ieder geval weinig feiten gestoeld. Wilders is een parlementariër hart en nieren natuurlijk. Die zit al uh, sinds 91, geloof ik, in de Kamer. En hij leeft voor, het, voor, het, voor, de, voor de Tweede Kamer. Hij is helemaal niet antidemocratisch. En stel je nou eens voor dat, uh, dat ze morgen een soort van... Uh, ja, een ontvoerdersbende van, uh, van de PVV met, uh, weet ik veel, Leo Lucassen aan het hoofd dat ze besluiten om uh, al Bayrak te, te ontvoeren... en dat ze die vervolgens uh, koud maken en ergens in een auto ach achterlaten. is dus iets wat onder Mussolini, onder Mussolini is gebeurd. Ja, Italië. Uh, Matteotti is een belangrijk socialist. Stel je voor dat dat zou gebeuren. Nou ja, ze kunnen wel schudden natuurlijk meteen de PVV. Ze worden meteen waarschijnlijk verboden als partij. En electoraal gezien kunnen ze het ook wel schudden. Dat, dat is, uh, het zou de doodsteek zijn. En dat, dat is natuurlijk wel wat je iets moet onthouden... is dat we wat dat betreft in hele andere tijden leven... En dat we een hele stevige rechtsstaat en democratie hebben in Nederland. Nog altijd. En daar hebben tot dusver volgens mij eh, populisten nog niet heel veel aan af kunnen doen. Dat nee. staat behoorlijk stevig. Dat is natuurlijk de troost van jouw vak, toch? Ja, zeker. Het is een heel troostrijk vakje. Ja. Nee, nee, maar dat je gewoon heel rustig kunt uitleggen. Luister eens even. Dat zit zo en zo. En, en, en als we al een probleem hebben, dan moet je het wel goed benoemen. En dan moet je het niet zo gaan opblazen dat het, dat het een schijnprobleem ja. wordt. ja. Nou ja, ik, uh, ik, wat ik al zei, ik ben bezig met een tweede project. En ik zat een beetje te denken aan, aan een werktitel van... Uh, je kent het, de uitdrukking wel, uh, vroeger is alles beter. En mijn indruk is meer van, als je een beetje gaat bestuderen... krijg je toch wel echt de indruk van, nou, misschien is nu eigenlijk wel alles beter. En dat zie je eigenlijk op een hele reeks van, van, uh, van indicatoren. Van... Maar wacht even, voordat we dat doen. Vroeger ja. is alles beter, daar gaan we straks van maken. Nu is alles beter. Nog eerst even, mm -hmm. we zitten wel nu... In, in, in tijden die, uh, nou ja, die je populistisch kunt noemen. En voor, nu, voor wie nu luistert, daar bedoel ik verder helemaal niets anders mee... dan wat ik nu zeg. Ik zeg hiermee niet dat ik ervoor ben of er tegen ben. Ik probeer dat te snappen. Mm -hmm. Leg jij het me eens uit. Waarom is dat? Nou ja, het, het, het, het populisme heeft natuurlijk een beetje een stigma dat het, dat het iets slechts zou zijn. Dat het dingen versimpelt en dat het dingen mensen gebruikt als zondebok. En, en dat het alleen maar geïnteresseerd is in macht. Dat het doet alsof het volk één ondeelbare entiteit zou zijn. En dat is allemaal waar. Het populisme is gebaseerd op, op een aantal kwalijke principes, denk ik. Waarvan het belangrijkste is dat, dat het ervan uitgaat dat er zoiets is als het volk. Dat één ondeelbare mening zou hebben... En, Nederland is een redelijk homogeen land gezien. Uh, of in ieder geval cultureel gezien zijn we redelijk homogeen. En dat bedoel ik dan niet zozeer dat we religieus of weet ik veel wat allemaal homogeen is, zijn. Maar wat we van het leven willen. We willen allemaal een iPod en we willen allemaal kaas op onze boterham. En wat dat betreft lijken we allemaal redelijk op elkaar. Um, maar... Volgens mij heeft het populisme heeft ook een hele belangrijke en nuttige kant. En wat dat betreft, als je het wat breder zou definiëren... Um, is het ook al een heel oud element in de politiek. Het creëert namelijk gewoon een gemeenschapsgevoel. Um, het klassieke voorbeeld van nu is gewoon iemand als Barack Obama... die in sommige van zijn lezingen echt werkelijk idiote dingen zegt. Als uh, we are united and we are one country en al dat soort dingen. Terwijl het is natuurlijk is baarlijke nonsens. Het is een enorm politiek verdeeld land. En... Ik denk dat dat soort uitspraken ook een bepaalde functie uh, vervullen. Dat, dat het een gevoel van gemeenschap geeft. En dat is heel erg belangrijk. Want uh, met gemeenschapsgevoel, uh, of gem zonder gemeenschapsgevoel, met alleen maar het idee van we houden de boel bij elkaar, om het uh, in cohens woorden te zeggen, kom je er volgens mij nog niet helemaal. Je moet ook een soort van lijm, een soort van cement bieden. En daar kan vo vormen van populisme kunnen daarin voorzien. Maar, maar dan. Ik bedoel, dat snap ik wel. Dat is dus het idee. Je wilt je onderdeel van een gemeenschap weten. Ja? En, en die gemeenschap moet ook, ook niet te ingewikkeld in elkaar zitten. Mm -hmm. Dat zou in Nederland de grote aanhang van de PVV... maar ook van de SP kunnen, kunnen, kunnen, kunnen verklaren. Ja. Ja? Maar daar, zit, daar, daar spelen toch ook hele andere factoren een rol bij... Nou ja, wat, wat ik denk is dat de, de, de pole, uh, populariteit van uh, de SP en de PVV. die komt heel erg voort uit een soort van. Uh, het zijn hele verschillende partijen hoor. Maar daar moeten we denk ik ook zo nog over hebben. Dat is een soort van. toch nu, uh, vroeger was alles beter populisme. Uh, de SP he, heeft uh, heel erg het idee van. we willen die oude verworvenheden in stand houden. Al, ze delen hun eurocepsis. Uh, het PVV heeft duidelijk ander, andere ideeën over uh, hoe we met uh, buitenlanders en allochtonen moeten omgaan. Maar da daarin vinden ze elkaar. Um, maar ik denk dat, dat alle partijen een bepaalde vorm van populisme nodig hebben. Simpelweg om ten eerste electoraal eff effectief te zijn. Ik bedoel, anders zou je die stemmen nooit binnen. Maar ook omdat het belangrijk is om voortdurend over Nederland een inclusief verhaal te blijven vertellen. Dat we een verhaal kunnen vertellen over ons als, als, als land en als volk. Waar, um, waar iedereen zich in thuis kan voelen. En of dat dan precies helemaal klopt... en of het wetenschappelijk helemaal deugt... dat is natuurlijk helemaal niet interessant. Want die functie heeft het niet. Maar dat is belangrijk, zeg jij. Ja. Was dat vroeger ook al belangrijk? In die mate? Nou ja, mensen hebben natuurlijk altijd een soort van gemeenschap... een drang naar gemeenschap gehad. Je hebt een, je hebt een bekende socioloog gehad, Benedict Anderson... die schreef in 1983, uh, als ik het wel heb, een, een boekje. En dat heet uh, Imagined Communities. En dat, dat begrip... Ingebeelde, ingebeelde, ja. ingebeelde gemeenschappen. Ingebeelde of verbeelde gemeenschappen. Die, uh, dat heeft een gemaakt in de verreurig in gemaakt, ook in de geschiedwetenschap. En het legt eigenlijk heel goed uit van waar het om gaat. Enerzijds zou je denken, een ingebeelde gemeenschap dat is ook maar nep. Weet je? Dat telt niet mee, dat doet er niet toe. Uh, en deels kan je er zo tegenaan kijken. Ik bedoel, als, je, als ik soms mensen uh, volledig uh, in tranen zie... als hun voetbalclub heeft verloren, dan denk ik... Uh, hallo, het is ook maar een ingebeelde gemeenschap hoor. Maar aan de andere kant, het is ook... Een enorme kwaliteit van mensen dat wij eigenlijk, om het, om het wat zweverig te zeggen, betekenis kunnen geven aan dingen die in wezen geen betekenis hebben. En dat we daarmee een groepsgevoel kunnen creëren op basis van dit soort ingebeelde eigenschappen. Ik bedoel, wij, wij zijn allebei Nederlanders en we voelen ons allebei Nederlanders, maar we hadden ons, elkaar tot op de dag van vandaag nooit ontmoet. Dus het is een gemeenschap die in ons hoofd bestaat. En, en die gebaseerd is ook, ook wel op concrete dingen. We spreken allebei dezelfde taal. Uh, maar deels ook op, op dus ingebeelde gevoelens. En die zijn heel erg belangrijk, imagined communities. Zonder, zonder imagined communities kan een samenleving gewoon niet functioneren. Van welke ingebeelde uh, uh, gemeenschappen maak jij deel uit? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ja, ik zit eens dus even te denken. Uh, ja, Nederlander sowieso. Ja, maar dat is me te groot. Je, je maak voel... het maar even wat, hak het maar even. Nou, je voelt vult. je altijd vooral Nederlander trouwens als je terugkomt uit het buitenland. Mensen die, die nog wel eens twijfelen daaraan, die moeten gewoon eens een keertje naar... Uh, nou ja, ik heb net een paar maanden in Amerika gestudeerd. Nou, dan voel je je in één keer ontzettend Nederlander. Dat is wel grappig. Waar je studeerde je gaat, trouwens? In Los Angeles studeerde ik. En hoe was het om daar te studeren vergeleken met Nederland... Nou, ik vind het. Uh, ik ben geen Amerika-fan. En Los Angeles is zo ongeveer de lelijkste stad op de, op de hele aardbol. Ehm. Um, er is een hele goede universiteit waar ik aan mocht studeren. Dus dat was heel erg leuk. En was een hele leerzame tijd. Maar, um, ik, ben, ik ben geen fan van het Amerikaanse model. Ik bedoel, het aantal daklozen dat je in één oogopslag ziet. is meer dan uh, in heel Utrecht, uh, waar ik woon, uh, rondloop. Um, dus nee, ik was, ik was daar geen, geen fan van. En dat is, dat is iets leuks. Dat, ik woon aan de, aan, de, aan de gracht in Utrecht, de oude gracht. En als je dan voor het eerst weer die oude gracht opfiets... als je terugkomt na een paar maanden... Ah, dan denk je wel van Potsidori, Dat is een mooi land. En wat is dit een, een mooie plek, ja. Maar die, die, heb jij nog een, een, een kleine gemeenschap waarvan je denkt... daar hoor ik echt bij? Ja, goede vraag. Um, ja, als, als, als Nederland nou echt ver komt in de in de in de finale, dan krijg ik ook wel een beetje dat soort gevoelens. Maar die kan ik gelukkig ook weer als ze verliezen weer snel opzij zetten. Uh, maar nee, volgens mij niet. Het schiet me niet direct iets te binnen. Ja, nou misschien. Nou, ik zou mijn studentenvereniging kunnen noemen. Waar het niet dat de studentenvereniging waar ik lid van ben. Dat die uh, 150 leden heeft. En dat is de, nog net te groot dat je iedereen van gezicht en naam kent. Dus dat is geen ingebeeld. Dat is 150 hè? Ja. Dat is ook het ideale aantal. Ja, ja. Om als je een bedrijf hebt dat succesvol Klopt, ja. is. En dan krijgt meer mensen om dan te gaan splitsen. Dat hebben Amerikanen uitgevonden. Ja. En dan blijf je succesvol. Niet groter worden, maar blijven splitsen. Dit is overigens brands met boeken op Radio 1 en ik praat met historicus Rutger Bregman over zijn boek... Met de kennis van toen. Actuele problemen in het licht van de geschiedenis. Maar eerst krijgen wij, en ook dat vertegenwoordigt de gemeenschap... de ANWB. Ja, zeker. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch... staat 4 kilometer file tussen Best-West en Bokstel-Noord... door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... wegwerkzaamheden tussen Leidsendam en Zoetenwouderdorp... zorgen voor 4 kilometer file. Eén rijstrook is daar dicht. En de N207 Bergambacht-Lisse... is in beide richtingen dicht tussen Bergambacht en Stolwijk... door een ongeluk. En dat was de ANWB. Rutger, <coughs> laten we de draad oppakken van voor de ANWB... En toen begon je al. Je bent nu aan een boek bezig. En dat gaat. Ja, dat gaat eigenlijk over, over, over grote verhalen. Dat gaat over onze uh, hang naar toen. Leg maar uit. Nou ja, het begon is ook een concrete aanleiding, ja. Het, ja begon. het begon eigenlijk een beetje dat in het schrijven van het, van het boek, uh, wat, wat net is uitgekomen met de kennis van toen, uh, kreeg ik eigenlijk steeds een beetje de indruk dat als je die vergelijking aan het maken bent, dan denk je van nou. We hebben het zo slecht nog niet. En dat is elke keer de conclusie. Ik, ik er zit een hoofdstuk in de over de ouderenzorg waarvan we denken dat het nu helemaal niet goed mee is. En als je het gaat vergelijken, dan denk je, nou, het gaat geweldig. Wat, je het, hoe heb je dat, je je dat de de precies vergeleken? Um, nou, gewoon heel simpel door uh, te gaan kijken wat het betekent om bejaard te zijn door de eeuwen heen. En we hoeven helemaal niet zo heel ver terug te gaan om toch in, in, in vrij ellendige periodes te komen. Eigenlijk tot diep in de 19e eeuw, eigenlijk ook vroeg in de 20e eeuw, was bejaard eigenlijk synoniem aan armen zijn. Vrijwel alle bejaarden waren arm. En dat komt gewoon eigenlijk omdat je nog geen AOW had en geen functionerend pensioenstelsel. En omdat kinderen vaak te arm waren om ook nog een, een, een, een uh, ouders... Uh, te helpen en daarin te voorzien. Um, dat begint langzaamaan te veranderen. Er komen van staatswegen een aantal uh, fondsen en pensioenen en dat soort dingen. Maar heel lang was het idee nog van... ja, je moet dat toch overlaten aan een soort van burgerlijke liefdadigheid. Dat is een traditioneel rechtsconservatief idee... dat je niet altijd die uitkeringen en zo, dat moet je allemaal niet doen... dat moet je aan het maatschappelijk middenveld overlaten... Nou, dat werkte voor geen meter, want de, de, ja, die kinderen die zorgden eigenlijk lang niet genoeg voor hun ouderen. En ze waren verreweg de armste leeftijdscategorie. Toen hebben ze besloten om het een tijdje verplicht te stellen. Dus verplichte liefdadigheid. Toen moest je dus verplicht als kind een bepaald bedrag... als soort van alimentatie eigenlijk, alleen dan voor je ouwe lui. En eh, nou, dat riep ook behoorlijk wat vrevel op. Ik eh, kan je wel voorstellen dat, dat menig eh, gezin kwam tegenover elkaar te staan... en eindigde bij de kantonrechter. En dat is eigenlijk pas ten einde gekomen toen eh, de eerste AOW kwam. En die AOW die verzag in het begin nog, ni nog niet eens in de primaire behoeftes. Maar langzaamaan in de jaren 60, 70 was het gewoon genoeg om uh, van in leven te blijven en uh, van te overleven. En uh, dat, was, dat is eigenlijk een enorme revolutie geweest voor de bejaarden. En de ironie is dat vandaag de dag uh, heeft het sociaal cultureel planbureau voor gerekend, dat de bejaarden de rijkste leeftijdscategorie van heel Nederland zijn. Dus ze zijn rijker dan ooit. Dus die 65 plus Maar wacht even, de rijkste, wat, wacht, wacht, wacht even, voordat alle bejaarden nu boos gaan worden. Sorry. De rijkste, de rijkste wat bedoel je daarmee, de rijkste leeftijds? Dat ze relatief gezien euh, nou ja, het meeste kapitaal beschikbaar hebben, neem ik aan wat het betekent. Ik weet niet precies wat het betekent voor een, een maandelijks inkomen, maar dat, ze, ja, dat het meest vermogend zijn, dus meer dan de 50, of meer dan de 50ers, meer dan de veertigers, meer dan de jongeren. En um, dat is heel dat is, dat is ironisch. Want we hebben nog steeds het idee dat soort van ja, de 65 plus pas. En Paul Snabel, die directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, die zei toen ook van nou, we kunnen die 65 plus pas, die kunnen we beter geven aan de 20 min of aan de, aan de 30 min of iets dergelijks. Dus die, uh, die hebben hem harder nodig. Ja, En dat, dat is. Dat is wel ironisch, vind ik. Dat is een voorbeeld. Vroeger. Geef nog één voorbeeld. Want je, je bent nu bezig met uit te leggen ja. hoe, die, hoe die nostalgie is ontstaan. Het ja. gevoel van, en toen was alles beter. Ja, wat zijn nog meer belangrijke Onderwijs is ook zo'n onderwerp... Eh? Onderwijs is extreem belangrijk voor ieder persoon om zich te kunnen ontplooien. Ja, als je en, de open slaat, wordt er ook altijd wel over het onderwijs geklaagd. Ja. En het onderwijs in Nederland is totaal aan het verloederen. Ja. En, uh, ja. Had je dat idee toen je in Amerika zat ook, als je dat vergeleek met het Amerikaanse en het Nederlandse onderwijs? Oh, wij hebben nog steeds een relatief fantastisch onderwijssysteem vergeleken met het Amerikaanse. Ik kwam mensen tegen van mijn leeftijd die zich jaarlijks voor 30.000 dollar in de schulden staken... Jaarlijks, dus 30.000, kun, kun je nagaan wat ja. het uh, aan het eind van de rit is, na vier, vijf jaar. En die, diegene die ik dan ontmoette, die studeerden dan kunstgeschiedenis of iets dergelijks. Ik dacht, je bent helemaal gek. Je, je krijgt meer dan 100.000 dollar schuld. En je bent afgestudeerd in de kunstgeschiedenis straks. En dat was, dat was niet een uitzondering. Dus wat ik eigenlijk zag, aan de Amerikaanse universiteiten waren ofwel idioten... ofwel he, mensen met hele rijke ouders die, uh, die zich ja, dat, dat konden veroorloven of hele slimme mensen... die zich een hele goede beurs eh, hadden gekregen. Ja. En dat is natuurlijk prachtig aan het Nederlandse systeem. Dat ondanks dat we veel meer moeten gaan lenen... maar nog steeds zal ook in de toekomst nog wel... de, de toegankelijkheid relatief gezien veel groter zijn... dan met de Angos-Saxische landen, dan Engeland en Amerika. Dus wat dat betreft mogen we ook nog steeds heel erg blij zijn... dat we in, in Nederland wonen. Maar goed, het kan ook veel beter. Hoor. Ik geloof dat in Zweden en Noorwegen het praktisch gratis is om te studeren. Het kan altijd dus, beter, maar hier hebben we iets interessants te pakken. Hier hebben we namelijk... De... Uh, hè? er is een niet te ontkennen gevoel van onvrede. Mm -hmm. Dat verklaart toch ook die hang naar toen? Ja. En als je dan naar de feiten kijkt... Ja, ik denk dat het deels, deels komt onvrede door gebrek aan, aan historisch besef. Dus gebrek van hoe het precies was. Uh, mensen worden eigenlijk gelukkig over het algemeen van ontwikkeling die ze zien in, in hun eigen leven. En als je gewoon uh, dat nog niet precies weet hoe het in de jaren 60, 70 was, dan zal het je, ja, dan zal het je ook een, uh, niet interesseren. Dan hapert het misschien wel iets aan ons geschiedenisonderwijs. Dat, dat deels, maar, maar historici zijn ook vaak geneigd om toch het idee te hebben dat... dat, dat uh, nou, ik zou niet zeggen dat het ook nostalgisch is zijn... dat vroeg alles beter was. Maar ze zijn vaak wel heel ambivalent tegenover het huidige tijdperk. En uh, het idee dat uh, ja, onze waarden een beetje aan het verbrokkelen zijn. Dus je, je komt weinig echt hele optimistische historici tegen, hoor. De enige die ik echt zou weten te noemen is, is denk ik, Van Rossum. Maarten van Rossum, die, ja. ook, ook, die ook wel echt uh, optimistisch is op dat vlak. Maar ook weer pessimistisch als het gaat om uh, een bepaald deel van... Uh, hele... Maar ga even door over dat verlangen naar toen. ja. Ja, wat interessant is dat. Het, het, het, het gebrek aan historisch besef. Oké, okay, dat snap ik wel. Dat ja. is er, dat is, dat is er ja. altijd. Maar dan nog. Om, om, als ik dat nog even, even mag uitleggen. Een van de mooiste afleveringen. van. Dat was bij, bij Wintergasten, Interviewde Raoul Heertje, een Amerikaanse historische uh, econoom. Hmm. Die, die uitlegde dat we nu weliswaar in een crisis mogen verkeren. Maar dat als je kijkt naar ons welvaartsniveau. dan is er nog altijd sprake van een stijgende lijn. Mm -hmm. Alleen zie je af en toe een klein zakje in die stijgende lijn. Maar die lijn die is vanaf de 19e eeuw alleen maar stijgend. Mm -hmm. Met zakjes. En nu ja. zitten we weer in zo'n zakje, maar hij gaat verder omhoog. Ja. Tegelijkertijd hebben we een, daarbij toch dat, dat, dat, dat onverrede gevoel... en dat verlangen naar toen. Ja. Toen alles beter was. Ja, Ik vind een van de meest interessante vraagstukken van het moment. Van waar komt dat vandaan? Het is ook wel eens het uh, met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht syndroom genoemd. Dus uh, we hebben heel erg. op zich, ons eigen leven zijn nog wel leuk. We hebben gewoon nog steeds die boterham met kaas en die, die iPhone, uh, de nieuwste. En uh, noem maar op. Als we, als we gaan kijken naar ons eigen leven. dan kunnen we ook niet echt zeggen van ja, we hebben het, we hebben het niet heel zwaar. Maar met Nederland. oh, met Nederland gaat het verschrikkelijk slecht. Maar en, het is er, als je op straat iemand vraagt. hoe ja, gaat het? Ja, het en de, gaat goed. Het mee. schijnt ook dat Nederland daar. Uh, redelijk uniek in is in Europa. Ze hebben het allemaal min of meer, mindere maat. Ma ma andere Europese landen, maar Nederland is daar heel... Uh, eigenlijk wel bijzonder in. Omdat wij uh, relatief gezien in, in allerlei geluksonderzoeken... doen wij het heel erg goed. We zijn behoorlijk gelukkig. 80 tot 90 procent van de bevolking zegt... gelukkig tot zeer gelukkig te zijn. Nou, dan denk je van... Uh, het is een geweldig land. Maar als je de televisie aanzet, dan krijg je een ander idee. Dus ik vind het een heel interessant fenomeen. Het is een soort van paradox... En je ziet het ook in de kleine dingen. Dus je ziet het ook in wat ook cultuurgeschiedenis wordt genoemd. Of alledaagse cultuurgeschiedenis. Denk aan, we willen de bands van vroeger weer luisteren. Een tijdje geleden is een boek verschenen. heet uh, Retromania. Ja. We zijn, we dat is zijn van Reynolds, dat, ja. is een, dat is een Engelse popcriticus. Ja. En hij laat daar zien inderdaad dat de popcultuur ervan doordrongen is. Maar ga kijken naar bijvoorbeeld onze revolutionairen aan de, aan de Occupy-beweging. Ook zij zijn eigenlijk nostalgisch, want ze willen revolutionair zijn... zoals het in de jaren zestig revolutionair waren. Namelijk met Bob Dylan op de achtergrond en met de kleding is weer van zolder gehaald. En, ze uh, hebben de kleren van hun ouders, maar hun ja. grootouders inmiddels bijna alweer <laughs> aan. Ja, ze ja. zijn uit de motten gehaald. Dus uh, zelfs daar zit een soort van zit niet een, een verlangen naar de toekomst in. En het idee van, jongens, we gaan het regelen. Nee, meer het idee van, het gaat helemaal naar de knoppen en uh, redden wat het te redden valt. Ja, maar waarom? Ja, dat is eigenlijk de interessantste vraag. Ja, nee, maar... uh, ik, ik denk uh, dat als je daar een goed antwoord op wil geven... dan moet je een hele dikke pil schrijven en, uh, en daar heel goed over nadenken. Uh, ik heb een paar antwoorden. Het eerste antwoord is dat we gewoon simpelweg verwend zijn. Dat we eigenlijk gewoon. Daar is die. Uh, daar is die. Dat, ja, dat, dat we eigenlijk gewoon het syndroom van verwende kinderen die toch ongelukkig zijn terwijl ze alles hebben, dat kan volgens mij ook op een samenlevingsbreed niveau optreden. Dat je gewoon echt niet meer realiseert van uh, hoe bijzonder het is wat we hier allemaal in Nederland voor elkaar hebben. En um, daar zie je ook heel erg dat, uh, dat het belangrijk is voor mensen om een soort van gevoel of een doel te hebben in hun leven. En een samenleving moet dat ook hebben. We hebben nu heel vaak dat, dat, dat idee van dat uh, we onze grote verhalen kwijt zouden zijn. En dat die er niet meer zijn en dat we ze terug moeten vinden. En uh, dat, het is ook een soort van, om het wat zweverig te zeggen misschien, het is een zingevend gebrek. Het is een gebrek aan, aan, aan, aan betekenis geven van gewoon de mooie dingen in het leven. Dat is dus los van de mensen die het echt moeilijk hebben, die je in de samenleving ook hebt? Dat ja, absoluut. Ja. Dat, dat, ook, moet, daar, dat is echt een goede kanttekening die je moet maken. Ik bedoel, je die, kan nog zo hard roepen, nu is alles beter. Nee, maar er die die zijn altijd maar En ook dan, in Nederland is de armoede laatst weer gestegen. Dat is duidelijk, daar hebben we het niet over. Ja. Maar dan hebben we het over die hele grote groep. Die het eigenlijk relatief heel goed heeft. Ja. Die ook heel veel heeft kunnen, kunnen lenen. Ja. Zo ontstaat een crisis natuurlijk ook. En die volgens jou, dat zeg je, ja. gewoon te verwend is. En niet door heeft gehad hoe goed ze het allemaal wel ja. niet hadden. Ja. Ik zou, ik zou nog één gra een voorbeeld ja. graag willen geven. Is dat wat, wat die armoede betreft. Een tijdje geleden werden cijfers duidelijk dat de armoede in Nederland weer was gestegen. En dat is een groot schandaal. Uh, armoede gaat heel vaak ook gepaard met sociale uitsluiting. Mensen die gewoon niet uh, uh, op, een, op een volwaardige manier mee kunnen draaien in een samenleving. En we hebben gewoon middelen daarvoor om dat op een fatsoenlijke manier op te lossen. En volgens mij is dat iets wat een, wat een, wat een rijk en een modern land als Nederland zou moeten doen. Maar, en dat, dat is wel iets wat we hierbij moeten realiseren... de Nederlandse armoedegrens ligt ongeveer rond de 1000 euro. En als je dat gaat omrekenen naar uh, cijfers van uh, rond 1950... met inflatiecorrectie, dan kom je erachter... dat een redelijk welvarend gezin in 1950-55... volgens uh, de huidige maatstaven onder de armoedegrens leeft. En dat, dat zijn toch wel hele interessante cijfers. Dat, ja, die armoedegrens die is zijn natuurlijk ook al enorm de lucht ingegaan. En wat betekent het precies om, uh, om arm te zijn? Dus wat dat betreft zijn is, is dat ook weer zo'n een heel optimistisch uh, cijfer. Goed, ja. dat, is een, dat, dat is duidelijk. Dat is één ding waarvan je zegt, nou goed, we zijn te verwend. Ja. Verder. We zijn te verwend. We hebben een gebrek aan historisch besef. Wat zit er nog meer achter? Ik weet het niet. Ik moet er nog goed over na gaan denken. Voor dat, maar dat uh, verwend. Dat is, dat is dingen. En, en ja. eentje zei iets dat vind ik op zich ook interessant... het ontbreken van, van, van, van, van grote verhalen. Ja, ja. Het lijkt ook wel... en dat heeft weer met die zingeving te maken natuurlijk. Ja. Wat, is een, wat zou een groot verhaal dan moeten zijn nu over de samenleving? Stel je voor, want we zijn begonnen met dat jij... Ik pak het er nog even bij. Je hebt nog die mm -hmm. vraag van mij te goed zak. Jij hebt vandaag in de volksstand dat stuk geschreven. Politieke zeden schrikken het aanstormende talent af. Jij bent historicus, je mm -hmm. bent nog heel jong. Je gaat nog een paar boeken schrijven. En je wordt uiteindelijk waarschijnlijk gewoon professor. Of je, oh, gaat in, oh. <laughs> nou ja, of je gaat in kranten schrijven, of weet ik veel wat. Maar stel je nou eens voor dat je de politiek ingaat. Mm -hmm. Dat ga je wel. Je gaat namelijk gewoon namens een partij, dat doet er niet eens toe, de politiek in. Je wordt parlementariër. Jij, mag, jij, jij krijgt nu van mij de, de kans om dan een groot verhaal te vormen. Wat zou je dan bijvoorbeeld willen vertellen wat je nu mist... Nou, wat, wat ik zo de grap vind... En dan moet je niet ja. zeggen dat er geen grote verhalen meer kunnen. Hè? Want nee, nee, nee dat, is dat is absoluut niet waar. Ik denk dat we die grote verhalen gewoon nog hebben. En dat zijn gewoon de verhalen die de sociaaldemocratie, waar ik mezelf uh, uh, bij thuis voel, altijd al heeft gehad. Dus dat hoort erbij. Er hoort armoedebestrijding bij. Er hoort internationale solidariteit bij. Uh, maar wacht even. Waarom, soort, waarom, voel je, waarom, je, wacht even waarom voel jij je thuis bij de sociaaldemocratie? Ja, er, uh, zo ben ik opgevoed. Ja. <laughs> Is het dat simpel? Nee, maar volgens mij is dat het, het beste model voor een samenleving... waarin je zegt, eh, er moet een, ge, ge, voldoende ruimte zijn voor, voor, voor een markt en voor initiativiteit. Kapitalisme is een van de beste uitvindingen in de wereldgeschiedenis, laat dat duidelijk zijn. Uh, er is geen systeem dat zo fantastisch werkt. Maar wat de sociaaldemocratie probeert... is om de scherpe randjes daarvan af te schaven. En, uh, en de, bij die traditie voel ik me thuis. Maar wat ik altijd zo ironisch vind... is dat er nu altijd wordt gezegd over een partij als... Uh, de PvdA bijvoorbeeld, of links, is dat ze geen verhalen meer hebben. Terwijl, er, er zit een hele diepe ironie in. Omdat de kritiek van Oudser op links was altijd... dat ze te veel verhalen hebben. Dat ze altijd te, precies weten hoe het zit. En uh, het klassieke marxisme weet precies hoe de geschiedenis gaat verlopen. Dat ze die hele toekomst in beton gegoten hebben. Dus de kritiek was altijd van, ja, jullie hebben veel te veel verhalen... jullie weten precies hoe het zit, jullie hebben geen oog voor de werkelijkheid. En nu hebben ze dus die werkelijkheid ietsje meer binnengelaten. Zijn ze gaan samenwerken met de marktideologie van de VVD, hebben ze ja, wat meer dan de voet op de grond. Gezegd. En dan wordt er gezegd, ja, jullie hebben geen verhalen meer. Dus dat is eigenlijk wel heel erg ironisch. En volgens mij is dat hele getetter elke keer over... ja, we moeten terug naar de inhoud en moeten verhalen vertellen... Dat zijn we al lang aan het doen. En we hebben die verhalen ook al lang. Die hebben we ook al lang paraat. Dat is gewoon de sociaaldemocratische traditie. Je moet het alleen nog gaan, gaan duidelijk gaan, voor, gaan voorleggen in concrete voorstellen. Maar goed, nu ben jij. Je staat al op de drempel van de Tweede Kamer. Hè? En ik oh, geef je het En ik geef je het laatste duwtje. En ik zeg: moet je luisteren, uh, Rutger Brechtman... Um, we hebben hier, ja, je, je doet het dan even, dat hebben we nu ook besloten namens de PvdA. Dat besluit ik nu voor je. En dan heb jij al meteen een geweldig probleem. En dat ga je nu ook oplossen. Want je ziet dat uh, de, de PvdA-stemmers, die zich bij jou thuis voelden... die zijn naar de PVV weggelopen en naar de SP. En die horen eigenlijk allemaal bij jou. Hoe ga je die terugkrijgen? Ja... Dat is de, de, de, klas, de makkelijkste verklaring altijd waarom, waarom, het, waarom het PvdA niet lukt momenteel... is de, de cosmetische verklaring eigenlijk. Hè? Dat, dat Job Cohen gewoon bepaalde karakterproblemen had. Dat hij gewoon geen leuk verhaal... Netjes kon vertellen. En dat is één ding van, de, van het verhaal. Bedoel, je moet gewoon in de, in de huidige politiek... om een klein beetje succesvol te zijn... je moet echt gewoon botcharisma hebben en overtuigingskracht. En als je dat niet hebt, je vindt ook ga dat die, alsjeblieft... Je vindt, je vindt dat hij dat niet, dat heeft hij niet? Nee, dat heeft hij in de verste verte niet. Ik bedoel, iemand die stottert op televisie, die kan het gewoon schudden. Zo simpel is het. Want je staat binnen no time op YouTube... en alle, alle reacties uh, die spreken boekdelen. En wat vind je daarvan? Uh, dat is jammer, maar het is nou eenmaal zo. Daar gaan we niks aan veranderen, volgens mij. Waarom gaan dus... we daar niks aan veranderen? Nou ja, je moet. Ik zeg over... niet dat het moet hoor, maar waarom gaan we daar niks meer aan veranderen? Nee, omdat het zo doordrongen is in de, in, in de, in de huidige cultuur. Omdat de, de, televisie nog steeds zo'n oppermachtig medium is. En omdat we af en toe wel eens wat kritiek leveren op, op, op hoe het allemaal gaat op deze manier. Maar aan de andere kant vinden we ook wel dat we het gewoon prettig als politici... heel duidelijk kunnen uitleggen in een paar slagzinnen van waar ze voor staan. En dat we het gevoel hebben dat we mee kunnen praten. Dat, dat is natuurlijk wel de keerzijde. En een positieve keerzijde van de, de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar... is dat veel meer mensen in één keer politiek geïnteresseerd zijn geworden. Politiek in de jaren negentig was knetter saai, heb ik me laten vertellen. Ik weet niet of het ook... Weer... Tijden, dan kijk je naar tijden, mij. <laughs> ja. Nou, het is, op, ja. het is meer opwinding. Maar ik moet dan ja. na nadenken over de vraag of ik, dat, of, ik dat dan, of ik dat dan zo prettig vind. Ja, is Is dat winst als het niet meer saai is? Soms moeten, mogen dingen toch ook gewoon saai zijn? Dan kijk ik natuurlijk meteen een heleboel uh, kritiek over me heen. Dat ik voor saai pleid. Nee, maar snap ja. je wat ik bedoel? Nee, dat ben ik met je eens. Als het gaat over de toekomst van het land. Dan moet ja. je natuurlijk niet uh, een showtje gaan opvoeren omdat het leuk is. Maar goed, in ieder geval. Dat zijn, enerzijds zijn het die cosmetische bezwaren ja. tegen, tegen Cohen. En die zijn volgens mij terecht. Uh, ik snap ook niet dat hij dat niet van zichzelf heeft ingezien. Dat hij uh, nog geen studentje debatje in een, in een kroegje kan winnen ergens. Uh, want het was wel echt behoorlijk vers. Ik bedoel, er zijn je hebt goede debaters en minder goede debaters, maar hij heeft zoveel zulke hele slechte optredens gehad op, in, op, uh, op televisie, dat je echt denkt van dat had je moeten weten van jezelf, ja. dat, je niet, dat je dit niet kon. Dat je had in ieder geval wat meer zelfinzicht moeten hebben wat dat betreft. Maar dat is natuurlijk niet de, de crux van het probleem wat, waar de sociaaldemocratie momenteel mee zit. Het is ook het gebrek in, in vertrouwen in dat eigen verhaal. Want als je sommige van die interviews gaat lezen die niet alleen Cohen, maar ook anderen afgeven, dan is het een soort van spagaat tussen enerzijds uh, vissen in de twijver van, uh, van het rechtse uh, ressentiment. Dus een beetje toch af en toe wat zeggen van... ja, het is ook uh, met met die immigranten, het is ook elke keer uh, bonje. Maar, uh, en elke keer niet kiezen voor je verhaal. Uh, dus volgens mij is dat het probleem. Dat ze in een soort van spagaat zitten... en de, de hele tijd uh, twijfelen over wat ze precies moeten zeggen. En te veel redeneren vanuit zetels. Te veel redeneren vanuit macht. En testen van wat werkt. En oh nee, dat werkt ook weer niet deze week. Um, terwijl volgens mij het in wezen heel simpel is uh, lees gewoon een aantal goede boeken over hoe de sociaaldemocratie in elkaar zit uh, luister nog een paar goede speeches van uh, de NL en Drees en dan heb je het zo wel weer in een middagje want in wezen is het Vrij eenvoudig, volgens mij, waar Sociaaldemocraten voor staan. Dus daarom kan ik me ook erg irriteren elke keer aan het idee van hmm, er moet weer een verhaal komen en dergelijke. Ja, het dat verhaal dat is er al lang. Het verhaal is gewoon heel simpel. Dat is, dat is het verhaal. Luister, we leven in het best denkbare systeem dat, dat je kunt bedenken, namelijk een kapitalistisch systeem. Het behoeft alleen af en toe wel correctie. Want anders vallen er te veel mensen ja. door de mazen van het net. En wat ik ook denk is dat een, een, een sociaal democratie zich vooral moet richten op toch een, ook een, uh, op een, een, een economische kant van het verhaal. En wat natuurlijk in de, jaren, uh, in de afgelopen jaren is gebeurd, is dat we heel erg, uh, of, en ook daarvoor met, met het multiculturalisme, dat het soort van het idee werd van... Wij willen iedereen omarmen. En alle verschillende culturen horen erbij. En daarmee werden eigenlijk ook alle ideeën omarmd. In plaats van dat dat eigen oude verhaal nog, nog, nog maatgevend was. En nu vind ik toler tolerantie een heel mooi uitgangspunt. Uh, maar het is niet de kern van, van de sociaaldemocratie. Dat is het niet. En, um... Maar kijk Rutger, als het nou allemaal zo simpel is als jij nu vertelt. En het klinkt plausibel hoor. Ja. Waarom doen ze het dan niet? Ja, goed. Moeten ze mijn boek lezen? Nee, kom nee, op. Nee, heel flauw. Nee, dat is... Uh, ik, ja, dat... dat ja, waarom doe ik maar... niet? Het is volgens mij ook, ook een, een soort van cyclus uh, waar, waar, een, waar, een, waar partijen af en toe aan ten prooien vallen. Ik bedoel, het gaat een tijd goed en dan gaat het weer slecht. Er zit ook een bepaalde slingerbeweging in de politiek. Dat is gewoon zo. Maar belangrijk is in elk geval dat je het verlangen naar toen omzet in het verlangen naar nu. Ja, en het verlangen naar straks. Ja. Want dat is toch wel een, een menselijke kwaliteit, is dat we... We zijn vaak redelijk geïnteresseerd in het verleden. We zijn niet echt geïnteresseerd in het nu. Maar waar we echt gelukkig van worden is. Uh, Heb jij als uh, historicus een idee ja. waarom Nederlanders bij uitstek het volk zijn? Hè, want dat zei ook, hè? Mm. Uh, die dan in. in, in, in als je een test doet, er als heel gelukkig uitkomen. Mm -hmm. Maar als je even met ze praat, dan blijft er weer vervolgens heel weinig van, van over. Ik weet dat niet. Want ik weet namelijk niet hoe het precies in andere landen zit. Ik, ik heb alleen maar uh, tot, tot dusver wat betreft dit probleem met ne Nederland te bezighouden. Dus ik zou, dat, ik zou dat niet precies weten. Misschien is het een, is het een effect van, uh, van inderdaad. Uh, dat naarmate je heel erg individueel gelukkig wordt en dan in een mediamaatschappij veel uh, doemdenken over je heen kijkt. Er zit ook gewoon een logica van de media achter. Hè? Ik bedoel, hoe haal je de kijkcijfers? Dus je, je hebt, wat betreft de VS, zijn heel interessante onderzoekjes gedaan. Dat uh, ongeveer 50% uh, van uh, de misdaadverslaggeving heeft iets te maken met seks of met geweld. En in de werkelijke misdaad gaat het om ongeveer 2 tot 3 procent... dat iets te maken heeft met seks of geweld. Dus dat is de bepaalde bias die je meekrijgt uh, van, van de media. Je kunt de verhalen ook he, op, een, op, een hele, op een bepaalde manier dicteren. Maar hoe kom je daar vanaf? Daar kom je dus niet meer vanaf. Ik begrijp je vraag. Niet, ja. Nou kijk, je kunt, je kunt een bepaald soort verhalen over de samenleving... voortdurend maar blijven vertellen... Mm -hmm. Die kun je maar blijven rondpompen ja, met ja, de media. Ja, ja, zeker, en, en, ja. en de kunst is natuurlijk om af en toe een stokje tussen de zetten. Je spraken. kan een soort van schijnwerkelijkheid creëren als je ja. leugens voortdurend herhaalt. Maar ja, hoe ga je, je zelf, dat, hoe ga je dat doen? Dat, dat, gaat je, dat, gaat je niet meer, dat gaat je niet meer lukken. En dat is natuurlijk wel het probleem ja. van iemand ja. als Job Cohen... die dan op een hele rustige manier een aantal dingen probeert uit te leggen. Ja. Maar dat deed hij ook gewoon nog te weinig hoor. Ik bedoel, ga, ga nog eens een paar, goed, een paar van zijn lezingen en zijn, zijn interviews uh, nalezen. Hij probeerde niet echt iets uit te leggen dat hij zegt... van, nou, dit is fundamenteel waar ik voor sta. Hij kwam heel vaak met vage uitspraken als... nou ja, we zijn in Nederland allemaal verschillend en uh, nou, daar moeten we mee leren omgaan. Maar wij willen ervoor kiezen dat iedereen de juiste kansen kan krijgen. Dat soort, dat soort uitspraken de hele tijd. Dat ik denk van ja, het is niet onwaar, maar iedereen is het ermee eens. En je moet uiteindelijk natuurlijk wel bepaalde onderscheidende uitspraken... Uh, kunnen dat is ook doen. belangrijk... Je moet niet zo praten dat iedereen het met je eens ja, is. Want dan zeg je eigenlijk niks. Als je, als je, als je, als je Hoe zie jij je eigen toekomst? Je hebt nu je eerste boek geschreven met de kennis van toen. Je bent aan een tweede boek bezig. Ik zei al: je gaat aan de universiteit uh, eindigen. Maar dit boek is ook uit een soort. Je hebt ook een stuk in de Volkshand geschreven, alweer een tijd terug. Waarin je uh, je ergernis over de universiteiten weer uitspreekt. Ja. Ja, mijn idee was altijd uh, dat ik sowieso boeken wou gaan schrijven... en dat aan de universiteit wou gaan doen. want het meest logische plek eigenlijk is. Um, maar ik ben me in de loop van vooral mijn master... eigenlijk een beetje gaan irriteren aan uh, hoe moderne universiteiten zijn ingericht. En vooral het, het promotieonderzoek binnen de geschiedenis. Dat dat heel vaak gaat over... Wat ik vrij triviale onderwerpen vind. dus Ik, heb het, ik noem zelf altijd uh, de hooi-inspecteurs in West-Friesland in de 14e eeuw. De hooi-inspecteurs uh, in West-Friesland in de 14e eeuw. Van Rossum eeuw. heeft het altijd over de kloosterorders in de uh, 13e eeuwse de rente. In ieder geval dat soort thema's die echt werkelijk niets meer te zeggen hebben... over de problemen van nu. Of dat je een heel veel bochten moet wringen om nog iets nuttigs te kunnen zeggen... over de problemen van nu. Ja, daar, daar, daar geloof ik gewoon niet in, in die vorm van geschiedbedrijving. Dus ik, wou gewoon, ik, ben een beetje, ik ben behoorlijk idealistisch ingesteld. En ik wil graag mijn verhaal verkopen. Aan een, en vertellen aan een brede fabriek, um, dus toen dacht ik: Nou, ik ga gewoon eens een boek schrijven waarin ik, waarin ik dat doe: Geschiedenis met het Nu Verbind. En tot mijn grote verbazing, was er iemand die het uit wil geven? Maar je zegt: Ik ben een heel, hoe, hoe kom jij zo idealistisch dan? Dat heb je dan met die occupy mensen weer gemeen? Nou, ik vind. Nou, niet helemaal. Want dat is een soort van uh, ja, retro-idealisme of zo. Die, die, die, die willen iets uh, wat niet meer kan. Laat ik gewoon heel simpel zeggen. Ik geloof in de, in, de, in de reinigende werking van een publiek debat. Ik geloof dat het toe doet wat er, wat er wordt gezegd door mensen op, op, op radio, televisie uh, en in de kranten. En dat we mensen op een positieve manier kunnen beïnvloeden. En een tijdje geleden inderdaad schreef ik een, een, een stuk in de Volkskrant over, uh, over vormen van utopisch denken. En dat we dat moeten proberen te herwinnen. En dan merk ik ook gewoon in, in de reacties die daarop krijgen dat mensen erin inspireren. Zijn en, en iets willen we gaan doen. Maar goed, dat is, dat is misschien uh, naïef of iets dergelijks. Maar. Waarom zou dat nou weer naïef zijn? Het is toch ook ja. heel mooi om je op die manier met dat debat uh, ja. te willen bemoeien. Ja. En we hebben al vastgesteld dat veel mensen dat ook willen, ja. van welke politieke gezinten ze ook zijn. Hey, laten we nog even tenslotte dat, dat begin van dat stuk uh, doen. Ja, er valt geen antwoord te geven op die vraag. Hè? Dat was vandaag ja. in de Volksstand. De politieke aartsvader van Nederland.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 Ja, als je dan een antwoord op geeft, dan maak je, je eigenlijk meteen schuldig aan een anachronisme. Dan zeg je iets wat je eigenlijk fundamenteel niet lekker weet. Maar uh, het, het was in ieder geval een politiek klimaat geweest... waar een, iemand als Thorbecke, die dus blijkbaar fluisterde... en een, een, een subtiel redenaar was, en een, een, een, vooral ook een denker was... dat hij in het huidige politiek klimaat zich niet op zijn plek had gevoeld. Nee, maar ik denk dat hij dit... Wat zegt u, meneer Kastikus? <laughs> ja, precies. <laughs> dat zou hij gezegd hebben. Dank je, Rutge Bregman. Ik sprak met historicus Rutge Bregman in Brands met Boeken over... met de kennis van toen, actuele problemen in het licht van de geschiedenis. Volgende week, vrijdagavond, ben ik hier weer tussen zeven en acht uur. En dan praat ik met uh, literatuurhistoricus Piet Kalis over vriendschappen... want dat is het thema van de komende Boekenweek. En straks in twee dingen van Max Govert van Brakel... praat met parlementariën, met parlementair journalist. Parlementariën, dat komt omdat we het daar net over hadden... Rutte gaat dat namelijk misschien toch nog worden. Nee, Rut Govert van Brakel praat met parlementaire journalist Max de Bok. En dat gaat over 50 jaar per centrum Nieuwspoort. Professor-dokter Jacqueline de Savonin Loma. Met mensen om me heen... 78 jaar is ze. En ik ben niet alleen, wij allemaal, dat is een verhaal. Ze was hoogleraar en sinds zes jaar cabaretjer. Niet meer dwalen in het donker, pak het stralend sterge flonken. Luister naar de documentaire Ja, het komt allemaal wel goed.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 was wasmachine dan echt zo zwaar. Nee. Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl Ben jij een boek aan het schrijven? Plaats dan 10 pagina's op de website tenpages.com. Daar beslissen lezers of je wordt uitgegeven door een bekende uitgeverij. Tenpages.com, de website voor schrijftalenten met ambitie.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 Dit is Radio 1.